Uur. Wat met het RWS-journaal. In het zuiden van Nepal zijn zeker 23 mensen omgekomen door noodweer. In het bergland zijn overstromingen en aardverschuivingen... door de vele regen die er is gevallen. Duizenden huizen zijn verwoest... en hele dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. Mensen worden met helikopters geëvacueerd uit het getroffen gebied. De Nepalese regering heeft ook het leger ingezet bij het reddingswerk. In Nepal zijn geregeld natuurrampen. Ze kwamen er twee jaar geleden zo'n 9000 mensen om bij een zware aardbeving. De politie heeft bij Oldenzaal een vrachtwagenchauffeur uit Letland aangehouden... vanwege een ongeluk op de A1. Daarbij kwam vannacht een man uit Polen om het leven. Volgens getuigen slingerde de vrachtwagen met 60 km per uur over de snelweg zonder verlichting. De automobilist knalde er van achteren op. De vrachtwagenchauffeur reed door, maar kon later worden aangehouden. Directeur Paul Reumer van Omroep NTR vindt dat de sterreclame bij de publieke omroep moet worden afgeschaft. Volgens hem is de commerciële druk nu te hoog. Door niet langer afhankelijk te zijn van reclame hoeft de NPO zich volgens Reumer minder te richten op marktaandeel en kan er meer worden geëxperimenteerd. Ook doe je de kijker en luisteraar volgens hem een groot plezier. De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter op de WK atletiek in Londen. Het team met onder andere Daphne Schippers eindigde in de series als vierde, maar mag op basis van de tijd toch door. De oranje vrouwen werden vorig jaar nog Europees kampioen in Amsterdam. De Nederlandse estafettemannen zijn niet doorgedrongen tot de finale. De mannen moesten het doen zonder de geblesseerde Cherendi Martina. Het weer nog, het is bewolkt. Op veel plaatsen regent het. Vanmiddag wordt het in het westen droger en klaart het ook op. In het oosten blijft het grijs en regenachtig. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Morgen laat de zon zich wat vaker zien. In het zuiden kan er nog wel een bui vallen. En morgen wordt het ook rond de 20 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. En op de 16 breda richting Rotterdam bij knop en Terbrechtseplein, 3 kilometer. U heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en ook daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En zo beginnen we het zaterdagmiddagprogramma Goed bij ZFM. Wat een heerlijke gauw van Phil Collins. de single Jimmy Mac. Nou, het is zes over twee na Mario Zolvoort. Met Zolvoort uit Zolvoort zijn wij er weer. En wie zijn wij? Jawel, Albert Jan. die zit tegenover mij. Goedemiddag, Albert uh, Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, kijkers niet te vergeten. En luisteraars, welkom bij de Zandvoort op zaterdag live... vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A. Ja,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 My heart you leave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 Die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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. comes down for me. We draaiden ditmaal niet de normale versie van deze single, maar de akoestische versie. You're now I pain and strip that down. Een grote hit van dit moment. Inmiddels kwart over twee. Zandvoort, Goedemiddag. Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur. Bent nu het nieuws in het kort: duurzame bosaanleg aan de Zandvoort De laatste weken is op social media.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 It keeps on praying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 Ja, ja. ja, dus middags is het goed weer. Oké, okay, dus hij gaat door ja. met deze. Ja. En wat het weer uh, de komende dag gaat doen... dat hoor je ze dadelijk bij het uh, CFM Weerbericht... met Lex van den Horen. Ja, hoe kwamen ze ook alweer uh, aan de naam van deze groep, hè? Ja, het had iets met uh, TNCC te maken. Geen idee, Albert-Jan? Ik, ik zie je echt zo kijken. Nou, dat ga je al nou, niet... dat vertel ik je nog wel een keer. Okay. Dat, dat komt helemaal goed.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 September Ja, Zo, best. Ja, dat gebeurt wel meer hoor. Ja, dat, de, de zandvoorten zeggen van nou ja, dit, dit is normaal. En, dan en in september kort, wordt het mooi weer. Vorig jaar ook een prachtige nazomer. En dan zijn alle, alle, alle toeristen weer naar huis. Ja, en dan wordt het weer leuk. Dan wordt het mooi weer. een ja, ja, strand voor ons. <laughs> Precies. Dit kost je luisteraars, dit kost je luisteraars. en kijkers op, op je app. <laughs> Goed. Laten we het over het weer hebben. Ja. Ja. Nou, Vanochtend hebben we het even nat gehad hè?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 En een buienkals, dat is echt dat, dat, dat, dat augustusweer. Hè? Dan je, je weet niet waar je, waar je aan toe bent. Hè? Of je nou een jas aan moet. Of... Je weet god niet meer wat je aan moet s morgens. Of, nee, uh, maar het wordt dan 25 graden. Dus je hoeft geen trui aan hoor. Nee. Maar het parapluutje is wel aan te raden. Met een uh, maximaal uh, matige zuid tot zuidwesten draai. Hij begint dus zuid hè. Ja, dat is op zich goed. Ja.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 De disco-freaks onder jullie kennen hem allemaal wel. Deze groep ABC horen met The Look of Flow. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier zijn de cooking on three burners. En mind made up.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 Heeft u een toeristisch bedrijf en of verhuurt u kamers... en wilt u ook een aantal exemplaren... dan kunt u bellen met 573-2752. 573-2752. Geweldig goed initiatief. Een zomercorant voor de toeristen al hier. En staan wij er ook in, Albert-Jan? Moet je heel goed zien? Oké, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. De zomercorant, mocht je hem nog niet hebben... haal hem dan nu. Maybe, sure say you're wicked like that.